11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. De man die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten op een dancefeest... in het Scheepvaartmuseum is aan zijn verwondingen overleden. Er is een 25-jarige Amsterdammer aangehouden. Er is nog niets bekendgemaakt over wie de doodgeschoten man is. Volgens de politie ontstond de schietpartij na een uit de hand gelopen ruzie. Ooggetuigen hebben gezegd dat er meerdere keren is geschoten. In het Scheepvaartmuseum werd het dancefeest The Waterfront gehouden. De Chinese premier Li Keqiang heeft forse kritiek geuit op de plannen van de Europese Unie om een importheffing in te voeren voor Chinese zonnepanelen. Volgens hem levert de maatregel niet alleen veel schade op voor de producenten, maar ook voor de Europese consument. Hij wil er daarom met Brussel over spreken. De EU wil de komende vijf jaar een importheffing invoeren die oploopt tot 47 procent. Zo moeten Europese producenten van zonnepanelen beschermd worden tegen de veel goedkopere Chinese producten.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 AMB ah, verkeersinformatie Bij Amsterdam is de A10 West dicht. De ringweg van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Geuzenveld en Knoppen te Nieuwe Meer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf het Komplein is het verstandig om voorlopig via de Zeeburgertunnel om te rijden. Wegwerkzaamheden zorgden gisteren de hele dag voor vertraging op de A12, Den Haag-Utrecht. En ook vandaag staat er alweer file tussen Woerden en Harmelen, 3 kilometer. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen. Hallo, hier Piet Paulusma.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Paul. Goedemorgen, welkom terug bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf het spoor terug... waarin Joek Veninga op zoek gaat naar het levensverhaal van Jozef Pilatus. De man achter de pilatus fitnessmethode. Maar nu is het op deze laatste zondag van de maand weer tijd voor onze recensierubriek. Vandaag aandacht voor historische boeken en games. Hans Renders, paroolboekrecessent en directeur van het Instituut, En historicus Guido van Eyck. Guido van Eyck die ons meeneemt in de wereld van de computerspellen. Welkom beiden. Uh, Guido, met jou te beginnen... Een heruitgave van een klassieker, Age of Empires II. Ja, dat is uh, Age of Empires II, alweer uit 1999. Dat was altijd een, een heel populair spel. Ook, mag ik mezelf ook toerekenen tot de, de fans daarvan. Um, niet op de laatste plaats, omdat het toch wel een, een historisch... Uh, decor, Een uh, degelijk spel is met allerlei historische architectuur, historische volkeren, echt... Een, Pagina's, informatie, als je daar zin in hebt, kan je dat allemaal nalezen. Ridders en kastelen. Ridders en kastelen, Age of Kings, exact. Um, wat het eigenlijk is, het is een, een strategiespel. Um, je moet je het voorstellen, je hangt zeg maar boven een kaart. En op die kaart kies jij een bepaald volk. En met dat volk ga je eigenlijk een stad bouwen. Um, je bouwt een leger, je bouwt een economie, je bouwt wat een, elk, elk volk eigenlijk uiteindelijk uit, uh, opbouwt. Um, en uiteindelijk uh, moet jij je tegenstander verslaan. En dat doe jij eigenlijk naarmate jij door de geschiedenis verloopt. Je begint in wat dan de Dark Ages heet. En je gaat naar op een gegeven moment, wat heet dan de kastelentijd. En op een gegeven moment naar het imperiale tijdperk. We gaan alle vensters door eigenlijk. We gaan eindelijk alle vensters door, inderdaad. En uh, uiteindelijk, ja, je kan met een oorlog de, de tegenstander van de kaart vegen. Of door als eerste een wereldwonder te bouwen. Dus je kan ook de, de pacifistische weg bewandelen. En, hey, dit is een, en, dus een nieuwe versie. Um, is, die, is die veel beter dan de oude? Nou ja, dat is eigenlijk ook de enige kritiek die je op dit spel kan hebben. Is dat uh, het is nog steeds hartstikke leuk. Het is, het is hartstikke overzichtelijk. Het, is een, het was een heel revolutionair spel toen de tijd. Maar eigenlijk, als je het nu speelt, is er. Uh, je betaalt er 20 euro voor. Je mm -hmm. kan het alleen downloaden. En uh, als je het als je dan speelt, eigenlijk is het toch een beetje opgewarmde oude meuk, om het zo te zeggen. Maar desalniettemin nog steeds een heel erg leuk spel. Maar <laughs> wat kan je nu doen wat je eerst niet kon? vrij weinig oh. Het ziet er wel wat ja. beter uit okay. ja maar even, even nog voor, voor, wat voor technische de voor de probleempjes zijn beholpen ja, je, dus ja. je mag dus een je mag dus een favoriet iets kiezen je mag een een, een middeleeuwse ridder worden of iets dergelijks uh, maar zijn er worden er ook nog aanpassend toevallig verhalen verteld over de geschiedenis dus bijvoorbeeld kom je stel je voor je weet niet wie jean d'arc is dat kan wel nou. zomaar um, nou, wat heel leuk, Kom je dat dan tegen? Ja, je hebt eigenlijk twee types spellen die je kan spelen. Enerzijds kan je, laat ik zeggen, een potje schaken, t op 1 tegen iemand anders. Dat is gewoon uh, één spel. Je bent klaar en je stopt. Maar je hebt daarnaast eigenlijk ook een aantal verhaallijnen die je kan spelen. Inderdaad, eentje je noemt uh, Jean darc Je kan um, met, uh, met Saladin kan je de de kruisvaarders uit Jeruzalem ver, uh, verjagen. Je kan met William Wallace. Uh, oh, dat op... zouden wel veel van die tegenwoordige theoristen dat spel moeten doen. Dat zou misschien helpen. 993 2000. Toen ja, dat dan kon dat nog. Wacht even. Uh, inderdaad. Uh, Pre-2001 kon dat nog uh, uh, kruisfase uit Jeruzalem jagen... zonder dat je daar de, de hetsmeel mee op je hals haalt. Ja. Maar je, je hebt het over, uh, uh, over een heel specifiek historisch persoon. Dus het kan zijn dat jij uh, de kant van Napoleon kiest... en dat je op een gegeven moment denkt, oh shit, dit is Waterloo. Uh, Zij het dat, dat we natuurlijk in de middeleeuwen zitten. Dus dat Napoleon okay, had oh, van Oké, dat water. gaat... Het, zover ja. komt het? Nee, nee, nee. nee. Okay. Het is echt, okay. ja. Hey Hans, uh, nu ja, toch ik over... mag ik Hans een vraag stellen? Een heel simpele vraag. Ja, Hans, als je dit hoort, denk je, dit ga ik morgen doen? Uh, nog niet, maar iedere keer als ik Guido hoor spreken... denk ik, dat moet ik eens een keer gaan doen. En zover is het nog niet? Uh, en ik hoor van mijn kinderen dat ze uh, met name over dat... Empire-spel, zeer enthousiast zijn. Ja. Nou, je hebt een uitnodiging staan. <laughs> Hans, ja, ik noemde zo net Napoleon al. Het eerste boek waar uh, je iets over te zeggen hebt, hoop ik... is Napoleon, de man in de macht... van Alan Forrest, uitgegeven door Veen. Ja, ehm... Um... Je zou zeggen de zoveelste biografie over Napoleon, en ja, dat, is dat is ook zo. Er is in 1937 iemand geweest en die had toen al berekend... dat er honderdduizend boeken over Napoleon toen al waren verschenen. Nou, we zijn nu, ik weet niet hoeveel jaar verder, dus dat zijn er heel veel meer. Uh, en toch is dit een heel erg interessant boek... want dit legt vooral de nadruk op de PR van Napoleon zelf en van zijn uh, fans... Heel kort, eh, zoals jullie weten, in 1821 overleed Napoleon. Twee weken later verscheen er een tweedelige studie van een van zijn getrouwen... onder de titel Le Dernier Moment de Napoleon. Dus de laatste momenten van Napoleon. Eh, in 1840, dus twintig jaar na zijn dood... werd, zijn, eh, werd het stoffelijk overschot met heel veel bravoure... Dat is denk ik wel het juiste woord, naar Parijs gebracht. En daarna werd er nog eens een keer twintig jaar gewerkt... aan de tombe van Napoleon, die nu in de dom des Invalides eh, ligt. Alan Forrest begint daar zijn boek mee om even het kader te scheppen... hoe belangrijk Napoleon ook postuum werd, eigenlijk steeds postumer. Uh, dan gaat hij uh, terug en dan legt hij uit dat Napoleon, nou we weten allemaal dat hij een beetje in dat gekrioel en dat gerommel rondom de Franse revolutie opkwam. Hij was een Corsicaan die op zevenjarige leeftijd door zijn vader naar een militaire academie werd gestuurd. 1802 werd hij consul en in 1815 was zijn Waterloo. Nou wij als Nederlanders weten als geen ander hoe die slag bij Waterloo ge- en misbrakt. dus uh, Ons Willem II wordt altijd een rol toebedacht... in buitenlandse studies, kom je die nooit tegen. Napoleon, uh, dat was, het is ook een spreekwoord geworden, dat was zijn waterlopen. Had hem toch bijna gewonnen? Had toch helemaal niet zoveel geschreven? Ja, dat is dus onderdeel van die uh, propaganda. Hij ja. verloor hem in ieder geval. Ja. Uh, en uh, publicitair heeft dat hem zoveel opgeleverd. Want wat deed Napoleon... Napoleon las overigens heel veel en schreef ook veel. Dat wil zeggen, alle mensen om hem heen... die liet het opschrijven. Hij liet het opschrijven. En het lukte hem om zowel die Franse revolutie... als zijn uh, periode dat hij aan de macht was... om die historische zien aan elkaar te smeden. En daar werd hij uh, door geholpen door zijn vijanden. Uh, uh, Lodewijk de 18e, die na Napoleon de macht overnam... die wilde die Franse revolutie en de Napoleontische tijd... als één... Uh, verderfelijke periode wegzetten. Dus dat greep goed in elkaar. Als je dan ook nog eens een keer weet... dat uh, toen Napoleon nog aan de macht was... het ene boek en pamflet... naar het andere uh, verscheen had. Uh, drie kranten, waarvan eentje heette... Uh, ik zal het even in Nederlands zeggen... Dus het tijdschrift dat de deugden van de grote Napoleon beschrijft. Dan kun je ongeveer inschatten wat daarin stond. En uh, ja, het is dus één grote publicitair uh, offensief... En dat is na de oorlog, en daarom begon ik net om te zeggen: van de 1937 waren er al honderdduizend boeken verschenen. Is dat alleen maar groter geworden? En je kunt met recht spreken: in dit boek wordt heel goed uitgelegd en beschreven hoe de mythe Napoleon tot stand is gekomen. Goed, één vraagje tussendoor aan Guido. Uh, dit is toch het materiaal voor ik weet niet hoeveel spelen: Napoleon, Waterloo, de veldslagen. Zijn die er? Zeker, zeker. En waarom hebben wij je daar nog nooit over gehoord? Uh, zijn ook weer een paar jaar oud. Yeah. Oké, okay, nou, volgende keer neem je ze gewoon mee. Naam van de volgende boek. Ja, van Napoleon naar Hitler. Um, maar dan naar Hitlers pianist. Ja, geschreven door Peter Conradi. Ja, Peter Conradi kennen wij... Als... Bij Meulhof uitgegeven. Ja, maar Peter Conradi kennen we, denk ik, de meeste mensen... als, als scenarist van uh, The King's Speech, de, de, de, oh, ja. de, de beroemde film. Dat is ook wel een beetje te merken, want hij heeft een enorme uh, aandacht... Uh, voor gekke dingen. Eerst even, uh, wie was nou Hitlers pianist? Hitlers pianist heette Ernst Hans Stengel. Dat was een, uh, een Duitse ja, aristocraat, zou je kunnen zeggen... die naar Amerika toe ging, daar aan Harvard ging... studeren, een Amerikaanse vrouw trouwde... Uh, maar uh, in 1917 zat hij nog steeds in Amerika... en merkte hij dat er zoveel anti-Duitse sentimenten onder die Amerikanen leefden... dat hij toch maar weer met zijn Amerikaans verhaal naar uh, München toe ging. En een paar jaar later was er een vriend van hem die werkte bij EP... en die had een bijeenkomst bij een of andere uh, uh, spreker... En die vriend die kon niet. En zei, wil jij dat klusje even voor mij opknappen? Daar had hij aanvankelijk niet zijn zin in. Maar goed, vrienden onder elkaar. Dus hij ging er maar naartoe. Nou, die spreker was Adolf Hitler. Hij raakte daarvan zo enorm onder de indruk. Uh, maar hij dacht, ik kan die man wel heropvoeden. Want hij had een aristocratische achtergrond. Hij vond Hitler ordinair. En waren allerlei, enfin, het oude verhaal, er zitten wel een paar goede dingen in. Maar, en een paar slechte. En die slechte die kan ik wel redresseren. Hitler luisterde aanvankelijk ook wel goed naar hem. Waarschijnlijk niet in de laatste plaats, omdat Hans Stengel ook wat geld had en ook fondsen bij elkaar bracht, onder meer voor de uitgaven van Mein Kampf. Uh, hij was uh, zeer nauw betrokken bij de, bij de poets in 1923. Hij vluchtte naar uh, Oostenrijk en Hitler vluchtte naar het huis van zijn vrouw. Het verhaal gaat, en dat wordt hier prachtig beschreven... dat Hitler toen zelf moord wilde plegen... maar dat Ernst Hans Stangels vrouw hem daarvan af heeft uh, uh, gehouden. Ongelooflijk. Uh, het verhaal gaat, hè? Het verhaal gaat, althans. Ja. Het ja. verhaal heeft uh, Ernst Hans Stengel, die tot 1975 heeft geleefd... En een man van principes was en tot aan zijn laatste snik... toch een beetje dat nationaal socialisme... en vooral het antisemitisme bleef verdedigen. Dus die schreef daar allerlei boeken over. Dus dat verhaal is ook steeds mooier en groter geworden. Zo heeft hij bijvoorbeeld lang beweerd... dat hij toen hij uiteindelijk, ik maak nu een grote sprong... als krijgsgevangene in Amerika terechtkwam... dat hij adviseur van Roosevelt werd. Nou, dat is allemaal een beetje waar. Want wat blijkt, hij was bevriend met de zoon van Roosevelt... Dus allemaal net voor de Eerste Wereldoorlog. Dus toen Roosevelt nog geen uh, president was. Ik heb het nu over FDR, niet over Teddy, maar over. Nee. En, uh, dus hij, hij was wel eens ooit bij die Roosevelts thuis geweest. En als krijgsgevangene werd hij door het Witte Huis werd hij wel gevraagd om ze nu dan advies te geven. Want hij wist natuurlijk heel veel uh, van, uh, het, van de Duitse macht. Hij zat daar, heeft daar lange tijd in de inner van Hitler gezeten. Uh, maar hij is daar op een gegeven moment uit verdwenen. Hitler zag hem niet, niet meer zo uh, zitten. En daarom heeft hij ook wel prachtige kritische stukken. Mag ik één voorbeeld daarvan uh, noemen? Die uh, wat mij betreft ook wel eindigt in een vraag. Hij beschrijft op een gegeven moment... en ik zei het al, hij is de, de scenarist van die film. Hij beschrijft op een geweldige manier dat Hans Stengel op een gegeven moment dacht... Uh, het zou niet gek zijn als uh, Hitler Churchill zou ontmoeten. We hebben het over de jaren dertig, toen Churchill nog geen premier was. Hij uh, was ooit minister geweest, maar toen een eenvoudig parlementslid. Churchill was in, uh, in München in een hotel... en Hans die regelde dat. Maar Hitler die wilde niet, durfde niet. Hij kwam in ieder geval niet opdagen. En Hans zat daar nogal mee. Dus die ging, terwijl hij met uh, Churchill en zijn vrouw zat te praten... even naar een telefooncel in het hotel. De mobiele telefoons voor de jonge luisteraars waren er nee. nog niet. En hij... Belde Hitler. Hij komt uit die cel en wie ziet hij daar staan? Met hondenzweep en ongeschoren in een wit pak: Hitler. Uh, in hetzelfde hotel. Hij vraagt hem, uh, Ervur, uh, werd, werd hij toen nog uh, uh, in ieder geval niet door hem genoemd. Wat doet u hier? Zeiden ja, ik ben hier voor zaken. En dan heeft Conradie uitgezocht dat hij uh, in dat hotel aanwezig was, omdat hij geld wilde aannemen van een Nederlandse financier van zijn partij. Uh, nou, begrijp ik wel dat het niet de eerst, het eerste belang van deze biografen... wie was die Nederlander dan? Maar dat willen we dan natuurlijk weten. Ja. Maar Het gaat me even om die scène, hoe het allemaal dat kleine... hij heeft heel veel aandacht voor scènes. Als Hitler bij hem thuis kwam, wat veel wilde gebeurde... dan wilde hij ook altijd uh, uh, suiker overlijden. Zelfs een, een schep suiker in zijn rode wijn. Hitler. Hitler. Ja, hey, Even heel kort, het is fijn. Misschien heb je het al gezegd... maar dan heb ik zitten slapen. Waarom heet het eigenlijk Hitler's pianist? Omdat hij enorm goed piano kon spelen... en Hitler hem soms tot midden in de nacht liet op op even ja. opkommelen. Volgende boek. Toby Goedewagen, 1895-1980. Een onverbeterlijke nationaal socialist. Geschreven door Benin van Berkel, uitgegeven bij de bezige bij. Uh, een boek, een bijzonder boek, want... Ja, dat is een uh, bijzonder boek. Een beetje vanwege de reden die ik net ook al uh, noemde... in verband met Ernst Hanfstengel. Tobi Goedegewagen uh, was een, uh, een overtuigd uh, nationaal socialist. Misschien moet ik zeggen geworden. Omdat het een van die mensen was... Die uh, in het maatschappelijk leven in de jaren 30 allerlei teleurstellingen moest ondergaan. Onder meer in 1932 ging de beroemde Utrechtse hoogleraar filosofie met de emeritaat. En de gedoodverde opvolger was Toby Goedewagen. Hij werd gepasseerd. Uh, nou, uh, wil ik en de biograaf, vooral, wil niet zeggen dat dat nou de enige reden is, maar langzamerhand kwam hij dus in dat uh, Nationaal-Socialistische vaarwater. En uiteindelijk werd hij de baas van het Departement voor Volksvoorlichting en Kunst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft tot 1980 geleefd en tot 1980, ook hij is blijven schrijven, ook hij is getuigenis blijven doen, was hij een overtuigd Nationaal-Socialist. So uh, uh, toen de oorlog was afgelopen, ik maak nu even een hele grote sprong... Ja, moest zo'n man uh, iets, hij was goed opgeleid, hij was een, uh, een beschaafd iemand. Uh, hij werd uiteindelijk leraar. Kees van Kooten is een van zijn leerlang, leerlingen geweest op het avondlyceum in Den Haag. Er zit wel iets merkwaardigs in dat boek, want bij zijn zoektocht naar werk kreeg eh, Toby Goedewagen, Goedewagen het in, eh, in de jaren 50 voor elkaar... dat hij voor een Duitse uitgeverij, eh, die zijn reputatie niet helemaal kende... een boek over Nederland mocht schrijven. Dat heette dan ook Holland. En dan nou staat er gek genoeg op bladzijde 325... dat hij daarbij werd geholpen door de schrijver en letterkundige Pierre H. Dubois. Vervolgens staat er dat het toch wel een dubieus boek was. Zo dubieus en samen met zijn naam dat zijn uitgever vond, zijn Duitse uitgever... dat kan niet onder die naam gepubliceerd worden. Dus hij moest dat onder pseudoniem publiceren. Er stonden allerlei rare dingen in. Onder meer dat Nederland eh, alleen maar in oorlog was gegaan... omdat ze bang waren om de kolonies te eh, verliezen. En dan staat er plotseling... Ik hou even die naam Pierre-Hart Dubois vast. Ja, ja, die hielp hem dat, bij dat boek. We... En dan staat er plotseling twee bladzijdes dus verderop... dat dat boek her en der toch wel goed werd ontvangen. Onder meer in het blad van Onbesproken Kaliber, de liberale krant Het Vaderland. En nou eh, kon ik het niet zo gauw terugvinden... maar wie was daar de grote recensent van cultuurhistorische boeken bij Het Vaderland? Dat was diezelfde, Pierre H. Dubois. Eh, het is een detail, mij viel het op. Een heel mooi boek, omdat daarin eh, duidelijk wordt uitgelegd... wat die cultuurkamer eigenlijk wilde... Goedwagen uh, wilde een soort, uh, hij was een hele theoretische man... een soort breuk maken met, met al, al die discussies... Die, uh, waar mensen zich vaak ten onrechte op torbekken baseren. De staat moet zich niet bemoeien met de kunst. Hij zei, we, de uh, staat moet stimuleren. En uh, hulp aan kunstenaars hoeft niet inhoudelijk, maar kan ook sociaal uh, zijn. Dus dat legt ze allemaal uh, duidelijk uit. Ik moet wel zeggen, het is naar nogal kriebelig geschreven... Uh, maar een, uh, een, een grote aanwinst voor de, de bestuurscultuur van de Tweede Wereldoorlog. Toby Goedewaag ja. is uh, bezig bij Benin van Berkel. Ja. Guido, um, je hebt uh, drie spellen die je eigenlijk samen kan pakken. Ja, van Gog's Zundert, Endgame Syrië... En de short history of the world. Ja, wat, wat wel, uh, wel leuk is, eigenlijk de laatste paar jaren heb je op internet eigenlijk steeds meer uh, gratis computerspelletjes die ook dankzij uh, tablets, uh, smartphones apps. en zo, apps steeds meer toegankelijk zijn en daardoor kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief uh, toenemen. Uh, je noemde Van Goghs Zundert al. Dat is een samenwerking tussen uh, het Van gogh in Zundert. Heel erg leuk, maar Zundert, of, uh, op de plek eigenlijk waar uh, Van Gogh geboren is. En een samenwerking met um, de gameontwikkelaarsopleiding van de NHTV in Breda. En wat ze eigenlijk hebben geprobeerd is um, dat... Um, uh, zundert, waar Van Gogh dus geboren is, van die halverwege die 19e eeuw... te reconstrueren aan de hand van foto's, uh, kaarten, tekeningen, et En daar loop jij dus, eigenlijk als een jonge Vincent van Gogh, loop jij daar rond. En wat eigenlijk een beetje de halve conclusie is, zou je kunnen zeggen... dat op een gegeven moment bepaalde schilderijen die hij later zou maken... die, uh, die, zijn, uh, die inspiratie ligt eigenlijk in zundert. Nou, het is, een, uh, het is een grappig spelletje hier en daar. Misschien een klein beetje chauvinistisch als op een gegeven moment... Van Goch. Het is in het Engels als Van Gogh zegt... O oh, Jeruzalem, O oh, Jeruzalem, O oh, Zundert. Maar desalniettemin een, <laughs> uh, een erg geinig spelletje. Van Goghs, ja. zundert.vangoghuis.com. Gratis te spelen. Um, tweede, je noemde ook uh, Endgame Syria. Een beetje history in the making, zoals uh, de titel al doet vermoeden. Want het gaat over het uh, huidige conflict in Syrië. Dat is een, um, het is een soort van simulatie... Uh, gemaakt door uh, binnen een project dat heet Game the News. En wat eigenlijk het idee achter dat project is... is om te kijken of uh, computerspellen games niet eens kunnen gebruiken... als een soort van medium. Dus niet zozeer alleen maar als vermaak of wat dan ook... maar ook een manier om eigenlijk met actuele zaken... vraagstukken aan de slag te gaan... en kijken wat daar, wat daar voor de mogelijkheden zijn. Ja, wat, er, wat er gebeurt er in dat spel? Kan je, uh, ja. je, hebt, je hebt het bewind en je hebt uh, het verzet. Ja. En kan je dan kiezen? In principe, ja, je, bent, je bent die rebellen, dus dat is het dan wel weer. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, wat je eigenlijk doet is... Uh, je hebt een soort van twee fases. In de eerste fase zoek je naar steun. In het internationale, in de omgeving, in, uh, noem het op, bijvoorbeeld van Amerika, weet ik wat. En het, de, de, het regime gaat vervolgens op zoek naar steun in, in, uh, in Iran, om maar wat te noemen. En vervolgens heb je een soort van militaire fase waarin je dan uh, elkaar. Uh, ja, uh, schaakmat probeert te zetten. Maar, ja, Maar het is, het is een kaartspelletje. Dus kaartspelletje. Ja, Dan worden zou... jongeren opgeroepen om naar serie te gaan. Absoluut niet. Het is, heel, het is ja, goed maar, gedocumenteerd. Maar het de... is heel genuanceerd. Wat betekent een kaartspelletje in dit verband? Ik, ik, ik bekaart het denk ik, ik altijd heel dom uh, aan een, een spelkaart in je hand. Maar waar, waar heb je het over? Wat bedoel je? Wat, wat wordt daar nou mee bedoeld? Je hebt gewoon kaartjes waarop staat nou... Uh, je hebt uh, deze milities, die milities, die eenheden. Ja, en je hebt een kaartje Op met... Ja, Exact. Juist, ja. uh, overigens misschien ook om te zeggen, het is eenzins een, controversieel geweest, want uh, uh, Apple heeft het uit zijn App Store geweigerd omdat het te politiek was. Dat doet Apple ja, wel ja, vaker ja. als er een scherp randje aan zit. Nou, dan als laatste nog heel kort, uh, A Short History of the World. Misschien uh, wie wel eens in de trein zit, die zal soms wel eens horen dat iemand heel hard op een scherpje zit te tikken. Dat zijn dan vaak kleine behendigheidsspelletjes, ook wel minigames genoemd, die iemand aan het spelen is. En dit spelletje, A Short History of the World, is eigenlijk de wereldgeschiedenis in 37 van die ja, dus wel, Probeer, niet? Ja, probeer zo snel mogelijk het wiel uit te vinden. Probeer zo snel mogelijk uh, het vuur uit te vinden. In 1687 gooi zoveel mogelijk appels op het hoofd van Newton. Kortom erg komisch, uh, heel erg opgefokt. En je zou bijna zeggen... giet die kanon van de Nederlandse geschiedenis een keer in zo'n uh, zo spelletje. Dan wordt dat ook nog eens wat ja, een, een beetje geweldig, relativisme. geweldig ja, voorstel. Ja. Er is oh. toch nog wat geld over van het Historisch Museum, wat niet doorgaat. Dus het uh, moet makkelijk kunnen. We gaan dit in Arnhem aankaarten. Hans, heb jij voor Ivan's oorlog, Leven en Dood in het Rode Leger, in één minuut nog iets te zeggen? Het ja. is geschreven door. Catherine Marydale, een uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Ja, de, dit uh, boek gaat niet zozeer over de oorlog... maar gaat over de herinnering van de oorlog. Dit is een zeer opvallend boek... want uh, wij weten heel veel over de Frits, de Duitse soldaat. Wij weten heel veel over de Tommy, de Amerikaanse soldaat. Wij weten hoegenaamd niets over de Ivan, de Russische uh, uh, soldaat. Nu heeft uh, Catherine Marydale, als ik het goed uitspreek... Heeft een jarenlang onderzoek gedaan door honderden mensen te interviewen... en naar veel archieven te gaan... om te kijken, wat is er nou waar... van die mythe van de veteraan? En dan komt ze tot een ontluisterend uh, beeld. Die, mythe, uh, die uh, uh, veteranen die hadden er belang bij... om die mythe in stand te houden... want ze werden als pat patriotische uh, strijders uh, gezien. De werkelijkheid is dat... driekwart waren uh, boerenzonen... die nog nooit een, uh, een rijdend voertuig hadden gezien... behalve door een paard voortgetrokken of door een hond... maar niet door een motor, laat staan een tank, uh, uh, uh, er waren uh, ongeveer 2 miljoen mensen die uh, van de rechter te horen kregen de gulag of het front, ja. uh, het was dus een en al uh, ellend, dus die hele mythe, die prik zij als het ware door, en je krijgt hier een, een reëel beeld, wat waren dat voor jongens? Ivan's oorlog. Leven en dood in het Rode Leger, 1939-1945. U kunt de boektitels, overigens, en de verwijzingen naar de sites vinden op onze website, geschiedenis24.nl-OVT. steep, OVT. Ja, en het spoor terug vandaag gaat over. We hoorden het al eerder over een sportieve speurtocht, namelijk die naar de wereld van fitness-training. En wel een hele speciale soort fitness, namelijk de Pilatus-methode. Waar komt deze populaire trainingsmethode, die heel veel vrouwen en meisjes trekt vandaan? En enkele mannen ook. Voor ons ook naar het schijnt en wie is de stichter ervan? Nou, luistert u naar een documentaire van Djukofenega <coughs> op zoek naar Jozef Pilatus. Uitademen borstbeen op. Shoot out Superman. Pilatus is een vorm van fitnesstraining. En lift, up, in. Je kan het doen in een studio waar de specifieke Pilates apparaten staan. Een soort bedden met trekveren. Trekken aan die veer, blijf liften daar, die team. Je kan nog een beetje omhoog trekken, trekken, trekken. Goed zo, en buigen in. Of op de mat. Exhale, open. Madonna doet het, Filmsterren, artiesten en dansers doen het. Heel veel mensen doen het. Korkscrewdames, lift maar op. Vooral vrouwen around lift die En lift dames en door het plafond. Een fitnessvorm die vanuit Amerika naar de hele wereld is overgewaaid. Pilates was een persoon. A lot of people didn't even think Pilates was a person. Maar Pilates is niet zomaar een naam zoals yoga of zumba. Nee, Pilates was een persoon. Een man, een Duitser, een revolutionair. Zullen degenen die achter het orthodoxe systeem van training zitten... waarmee ze het lichaam ruïneren, zullen die mijn revolutionaire systeem van trainen accepteren? Alleen als de publieke opinie hen daartoe dwingt. Want ze realiseren zich maar al te goed... dat zodra mijn systeem algemeen geaccepteerd is... dat dat het einde zal betekenen van de charlatans, de oplichters... die het niet zouden wagen om hun eigen training te ondergaan... die ze jullie aanbieden als een gezondheidsprogramma. Wow. We staan hier op een heel klein plaatje in, uh, in, in die oude straat hier in München Gladbach. Onder de dikke toren. En daar is de, de gedenkplaat. Mm -hmm. De kop van Joe. Joseph. Verder vier figuren die allerlei andere gymnastische oefeningen Pilatische aan het doen zijn. Doen. Ja. ja, klopt. Joseph Hubertus Pilates staat erop, mm -hmm. geboren. 9 op 9 december 1883 hier in münchen Gladbach, gestorven op 9 oktober 1967 in New York City. Mm -hmm. Hier stond het geboortehuis des Begründers der Pilatus-methode. De birthplace of the creator of the Pilatus-method. Mm -hmm. Joseph Pilatus werd dus niet ver van ons vandaan geboren in münchen Gladbach, Duitsland. In 1924 emigreerde hij naar Amerika. In New York opende hij een studio. Hij bleef als trainer in zijn eigen studio werken tot aan zijn dood in 1967. Hij liet een trainingsmethode na die hij Contrology noemde. De kunst van de controle. Controle vanuit je centrum van kracht. Oftewel je powerhouse. Pilatus trainer Marjorie Oron. powerhouse zit vanuit je ribben, ja, onder je ribben tot aan de bovenkant van je heupen en die hele band van dus je buik... en je onderrug met elkaar, de bilspieren, dat is je powerhouse. Als je vanuit daar beweegt, dan worden de bewegingen van je ledematen gewoon lichter en correct. Dat is nu, is dat binnen de fysiotherapie, is dat een heel hot item. Core strength, hun noemen dat core strength. Maar eigenlijk was hij voor zijn tijd... Hij noemde zichzelf een universal reformer. Dat wilde zeggen, hij wilde dat iedereen um, het volste uit zijn leven haalde, uit zijn lijf haalde, uit gezondheid haalde. Dus hij was echt heel puur. Pilatus-trainer Suze Wilms. En vooral body and mind. Dus niet alleen maar trainen van het lijf of alleen trainen van de geest, maar het totaalplaatje. Contrology is geen systeem van een paar bijeengehaakte oefeningen. om uitpuilende spierbundels te krijgen. integendeel, het is bedacht en getest in meer dan 43 jaar, om iedere spier in je lichaam te oefenen. Zo verbeter je de bloedcirculatie. Je lichaam gaat bewegen als een kat en niet als een gespierd trekpaard... voor een bierwagen. Er zijn heel veel beeldopnamen van Joe, foto's en filmpjes zonder geluid waarin hij altijd gekleed is in een wit of een zwart broekje... dat eruit ziet als een soort strakke luier eigenlijk... met een blote bast en benen op kleine katoenen schoentjes. Heel goed getraind lichaam. Zelfs op deze foto, ik denk de allerlaatste, als hij al 82 is. Zijn kuif inmiddels wit. Je ziet hem iemand trainen in zijn studio... of hij laat een van die hele vele apparaten zien... en meubels die hij zelf ontwierp en ook maakte. Zijn stem is nergens te horen... Die stem is alleen maar te horen via de twee boeken die hij schreef. Your Health uit 1934 en Contrology in 1945. Adem langzaam in. Til beide voeten ongeveer 5 centimeter boven de mat of vloer. Til het hoofd op. Kijk naar de tenen. Til beide armen ongeveer 15 tot 20 centimeter boven de dijen omhoog. Adem de baar. Oh, ik kan horen, across and down, out Ik kan horen in, out. Ik kan horen dat, maar ik kan niet imiteren voice. Maar had still had een very strong German accent. Oh ja, yes, very strong. Dat hij met een zwaar Duits accent sprak, dat weten we van de laatste nog in leven zijnde leerlingen die zelf les kregen van Joe en zijn studio jarenlang bezochten in de jaren zestig. De danseres Lolita San Miguel en Mary Bowen. I'm Mary Bowen and I'm a Pilates elder and I started at 29 and now I'm 83 and I'm stronger than I was at 29. Ik spreek Mary door de telefoon. Zij thuis in Amerika, net terug uit Japan. 83, Maar krachtiger, zegt ze, dan toen ze 29 was. Toen kwam ze als comedienne met rugklachten bij Pilates in New York trainen. Nu is ze soepel als een kat en geeft nog steeds les. Lolita San Miguel ontmoet ik in Jo's geboorteplaats, münchen waar zij een jaarlijkse Pilates-conventie bezoekt. En wat is Lolita? Ah, Lolita stapt nu uit. Prachtig gekleed, geheel in het wit. Op witte laarzen en in een witte broek met een rood-zwarte poncho om haar schouders. Hoe oud is Lolita? Lolita wordt dit jaar 80. En dat zou je vaak niet zeggen als je haar ziet bewegen... en de energie die zij nog altijd heeft. Haar reisschema, haar drukke schema. Zij vliegt van de ene plek naar de andere plek... waar zij met veel passie zeven dagen, als het ware, achter elkaar lessen geeft... aan um, instructeurs die haar Clatus Master Mentor Program volgen. En dan vervolgens uh, twee dagen voor zichzelf even... en vliegt stappen naar de volgende plek gaat. Dus het is ongelooflijk voor haar leeftijd. Ja. Een bal energie. Zo leerden ze Joe Pilates kennen. Gekleed in dat korte broekje met blote benen op kleine katoenen schoentjes. The door opened and in walked this ball of energy. And he was wearing little black trunks and white white turtleneck and this little uh, espadrille-like canvas shoes. Hij, zoals altijd, zo goed als bloot. Zijn vrouw Clara met wie hij de studio samenrunde gekleed in een wit verpleegstersuniform. Allebei altijd aanwezig. Hun eenvoudige woning was achter de studio in hetzelfde gebouw aan de 8e Avenue in New York. Zij mild en ondersteunend, hij ongeduldig. Joe was never big on patience. He uh, was an impatient man. You know, he would tell you one thing once or twice, three times and then he'd go uh, and walk away just doing the thing he believed in and simple we would dat he was much simpler than most of us are now mary Bowen noemt hem simpel simpeler dan wij tegenwoordig zijn niet iemand met psychologisch inzicht joe's personality was very macho and very gruff he was also a womanizer he was very male joe was een echte macho een echte man een womanizer ook zo hoorde Mary Bowen van iemand die in hetzelfde huis woonde, dit verhaal. Die man zei, oh boy, wat hoorde ik ze s'nachts ruzie maken. Maar dat ging niet over Joe en Clara. Nee, dat ging over Joe en Hannah. De hoekige en onvrouwelijke assistenten die in de studio werkte en in hetzelfde huis woonde. En dus ook zijn geliefde was. Hannah was his mistress. Geen Amerikaanse vrouw in de jaren zestig van toen zou zoiets geaccepteerd hebben, zegt ze. Maar Clara vond het best. Joe was gewoon te veel man voor één vrouw. Too much of a man. Een man die anderen genoegens ook niet uit de weg ging. Joe smoked 17 cigars a day. That is a lot. He was a heavy smoker. Hij had ook heel erg van zijn bier en zijn bourbon. En wat ook vodka. wodka. Whisky, wodka, 17 sigaren per dag. Maar iedereen rookte toen. De hele wereld was smoking. Het was considered glamorous. De oude Grieken kenden meer dan wie ook de ware betekenis van the balance of body and mind. Zij begrepen dat hoe dichter het lichaam bij fysieke perfectie komt, hoe dichter de geest bij mentale perfectie komt. En in tegenstelling tot wat onze tijdgenoten doen, brachten zij vroom in praktijk wat zij preekten. Ze bereikten de status van fysieke perfectie zoals te zien is in hun standbeelden. Hoe uniek was het wat Joseph Pilatus bedacht? Laten we kijken naar de plaats en de tijd waarin hij zijn inzichten ontwikkelde. Het Duitsland aan het eind van de 19e eeuw. Waar het turnen en de gymnastiek heel populair was. Ivo van Hilvoorde, sportfilosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat heeft te maken met industrialisatie. Met het feit dat steeds meer mensen zittend de dag doorbrachten. Dat er steeds meer bewustzijn kwam van ongezond leven. Uh, voedingsgewoonte, levensstijl, veel ziekten en veel ziektes die ook te maken hadden met ja, verwaarlozing van het lichaam. En, en dat kwam samen met ontwikkeling van nieuwe technologie, met uh, ook mogelijkheden om het lichaam te verbeteren. Er ontstonden nieuwe therapieën, zoals de, de zandertherapie, uh, feitelijk de, de voorloop van de fysiotherapie, waarin dus ja, werd getraind met apparaten. En die apparaten, die zanderapparaten, uh, die uh, hebben zich verder ontwikkeld richting meer uh, fitness georiënteerde apparaten waarbij het dus niet ging om mensen die ziek waren en beter gemaakt moesten worden maar mensen gingen vrijwillig hun lichaam trainen om gewoon fit te blijven hij had een aantal voorgangers waaronder uh, Eugène Sandov die een tiental jaar eerder al die ontwikkeling maakte van, van de turn gymnastiek naar meer het, het vormen van het lichaam het, eigenlijk de eerste varianten van het bodybuilden en uh, Sandov die uh, was ook een van de eerste die dat wist te commercialiseren, dus die zeg maar, zijn lichaam trainde, zoals Pilatus dat later ook deed, en en, en, en dat commercieel op de markt bracht in de vorm van handboeken... waarin je liet zien van, nou, als je mijn oefeningen volgt... dan kun je ook zo'n lichaam krijgen. Uh, bij veel van die, van die mensen zie je dat ze in hun jeugd uh, ziek zijn geweest. Dat ze vaak toch ook iets afwijkends hebben. Of dat ze bijvoorbeeld uh, reuma hebben gehad. Of dat ze klein waren. Of dat ze gepest werden. Of dat ze iets moesten compenseren. Dat zie je bijna bij al die eerste pioniers. En dat ze daarom extra hard gingen trainen om ja, toch beter te willen worden. Ook Jozef Pilatus begon zijn leven als ziekelijk zwak kind. Hij werd al vroeg lid van een turnvereniging... en langzaamaan wist hij zijn lichaam te ontwikkelen. Hij werkte in een bierbrouwerij om zijn geld te verdienen... en hij werd bokser. In 1912 vertrok hij naar Engeland. Je ziet dat bij veel van zijn tijdgenoten, ik noemde Sandoval, maar ook iemand als Max Sieg. Die ontwikkelden hun methode en hun lichaam eigenlijk uh, voor, ja, in het beginsel in Duitsland. En die, die trokken dan, uh, ja, of naar Engeland en naar Amerika, omdat de markt daar groter was. En er was een, ook een bredere cultuur waarin dat werd gewaardeerd, waarin ze mee konden doen aan wedstrijden. Ze gingen vaak dan ook uh, mee naar een bokswedstrijden of, of aan bodybuildingwedstrijden. We weten dat hij in was geïnterneerd. in de World En op dat weten we dat hij een camp voor Toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. en hij werd vanwege zijn Duitse nationaliteit geïnterneerd op het Isle of Man. Het verhaal gaat dat hij daar de gewonde Duitse soldaten. liggend in hun bedden aan het bewegen zette. met gebruikmaking van bedveren. Hij trok de springs uit de matras, which was the only thing he had available to him, and he hung them up from the ceiling or from the bed post. The story is not one of them caught the flu that killed so many thousands. En het verhaal gaat dat niemand van de mannen met wie hij gewerkt had getroffen werd door de griepepidemie. Een prachtige mythologie. En ik, ik zou haals willen zeggen, het is eigenlijk te mooi om niet te geloven. En uh, ik, ik geloof zeker dat hij, dat hij iets met die beddenveren gedaan heeft. Want hij was gewoon bekend met die veren, die al door zijn voorganger Sandhof ook werden gebruikt. Uh, het is uh, niet uitgesloten dat, dat zeg maar, de groep die hij trainde wat fitter en beter uh, uit die uh, epidemie kwam uh, dan andere groepen. One day I was there when a lady said to him: Mr. Pilates. Wat een schande dat je vier jaar in the Isle of Man had moeten spelen. En hij zei: Oh nee, niet Dat waren wonderlijke jaren. Joe vond het prachtige jaren. Hij had patiënten om hem heen die hij als oefenmateriaal kon gebruiken. Hij had de tijd om zijn methode tot ontwikkeling te brengen: uitgeprobeerd op en bedoeld voor mannen. Elke wervel voor wervel probeer je op- en af te rollen. Goed liften in je powerhals. Als je naar beneden afrolt of weer naar boven terugrolt, doe het wervel voor wervel. Net als een tandwiel. Zo krijg je weer de soepele ruggengraat die je had bij je geboorte. En zo leeg je en vul je je longen tot hun volledige capaciteit. Hij kwam uit het boksen, dus hij had mannen die hoofdgevechten met hem deden, bokstraining. Maar ik denk wat er gebeurd is, is dat mensen die, hem, die het hebben gepakt en hebben omgevormd, ja, zonder disrespect, maar die hebben het dus een soort van verkapte BBB-les gemaakt. Waardoor je toch merkt, ja, buik, benenles, dat er veel vrouwen naartoe trekken, omdat ze eigenlijk... Niet precies weten wat de pure vorm behelst. En dat het eigenlijk een methode is. die door een man ontwikkeld is. en eigenlijk vrij sterk, stevig is voor een vrouw. Joe's studio was frequented by 60% males. Ook Lolita zag dat 60% van de klanten mannen waren. In de oude binnenstad van München Gladbach staat de bronzen gedenkplaat die dankzij de inspanningen van Lolita San Miguel en andere leden van de Pilatusfamilie familie een aantal jaar geleden hier geplaatst werd. Jaarlijks komt een bondgezelschap van trainers uit de hele wereld bijeen op een conventie hem hier bedanken. We not only thank the city and I thank all of you and most of all we say thank you Joe Once more. Thank you, right. De enige stadgenoten die op deze koude zondagmorgen toekijken. zijn de rokende, zwaar getatoeëerde mannen. die verderop net het café kwamen uitrollen. Geen vaste klanten van de Pilatenstudio zouden zien. Tronsos, Tronsos, wat mag je zeggen? Flasje vol of flasje leeg? Nou, een beetje doof of wat? In München-Kladbach is de grootste party de beste party. And we we maken parties all, all the weekend. En af het weekend nuk, nuk, net betalen Hallo. het. En ook de loco-burgemeester, namens de gemeente aanwezig, was zich tot voor kort niet bewust dat München-Kladbach zo'n beroemde zoon heeft. Eerst door die Pilatesbeweging... Ist vielen Menschen in bewusst geworden, was wir für einen berühmten Sohn unserer Stadt wir haben? Der Name Pilates ist etwas ungewöhnlich für den Niederrhein. Ja? Wir haben hier so Namen wie Schmitz, Jansen und so weiter. Und Pilates ist schon etwas Besonderes. Ja? De onderburgemeester van München-Kladbach zei dat Pilatus geen bekende naam is hier in deze stad. Uh, maar als je ging zoeken, zoals ik deed, of er misschien toch nog een Pilatus te vinden is... dan kwam er inderdaad eentje naar boven rollen. Wolfgang Pilatus, de eigenaar uh, van een Bauernraststätte... De jagersroo geheten, de jagersrust en dat is hier aan de rand van München Gladbach kilometer of vijf gereden. Ja, inderdaad in een soort van hele kalme buitenwijk met wat nieuwe woningen is inderdaad hier de jagersroo. Hallo, hallo. Ik zoek de heer Wolfgang Pilatus. Wolfgang? Ja. Wat moeten die dingen? Moeten we nu nog de zenuwen maken? Moment. Ja. Setzen ze zich. Dankeschön. Hier op een stoel zit een man met een rollator naast de stoel en een hele dikke buik. <lacht> en hij heeft net even zijn gebit ingedaan, hij zegt, want dan kunt u mij misschien beter verstaan. Zo'n oh ja. so, eere naam is Pilates. Richtig. Wolfgang Piratus, zijn is zeichens, de grootneffe van Jozef Piratus. grootneffe. Van mijn vader. Ja. De vader. Ja. Daarvan is Jozef een broer. Oom Jozef is de broer van de opa van Wolfgang. Best dichtbij. Maar dat wil niet zeggen dat Wolfgang veel weet. Ik weet ja ook nog van mijn erzelen van mijn vader hier dat een broer van mijn opa. Auszilander is Amerika en man hat iets van hem gehoord. Früher was, hij was schmächtig. Hij had geen Athletenkörper en daardoor is hij vroeger ook veel gehensel En daardoor moest hij zich op een bepaalde manier geärgert en geërgerd gewesen. Verergerd geweest en dan is hij gewoon verdwenen. Gewoon verdwenen, zegt Wolfgang. Want hij was als kind veel gepest omdat hij zo zwak was. Hij had wel iets verzonnen wat wereldwijd tot een tranje is, Dat maakt me natuurlijk trots. Maar ja, Onkel Jozef heeft wel iets bedacht dat wereldwijd succes heeft. En dat maakt Wolfgang toch wel trots, zegt hij. Als de laatste Pilatus die er nog is op deze wereld. Ik ben ja de Einzige met de naam Pilatus nog, die het kipt op de wereld. Hè? Oh ja, de ja. Einzige. Ja. ja. Oh ja. ja. Jozef Pilatus probeerde 40 jaar lang de Amerikaanse maatschappij om hem heen te doordringen van zijn ontdekking. En alles wat hij op het gebied van lichaamsbeweging en gezondheid om hem heen zag, maakte hem boos. Ik weet dat de miljoenen dollars die uitgegeven worden aan zogenaamd gezond voedsel, gezondheidspraatjes en gezondheidsartikelen verloren geld zijn omdat ze niet opbrengen wat ze beloven. Dat het wel lijkt of onze stoelen, banken, canapés, sofas en bedden zijn ontworpen voor ieder doel, behalve voor rust, ontspanning of slaap. Ontwerpen die de belangrijkste oorzaak zijn van het aanwenden van een verkeerde en schadelijke houding. Dat net als met de bedden en stoelen ook onze fysieke training en sporten verkeerd begrepen worden. Terwijl de oplossing voor het grijpen lag. Dat alleen door een perfecte balans van lichaam en geest men kan appreciëren wat goede gezondheid is. Joe was convinced that he could change society. By the Pilates method, he said, people who come and take a Pilates class, they're not going to be going out there on the street and fighting with people and being disagreeable. They're going to be very well integrated, and therefore it will be a better society. Joe Pilates was ervan overtuigd dat hij de hele maatschappij kon veranderen met zijn methode. Want de mensen die zijn oefeningen doen, die zijn één met zichzelf. Die lopen niet opstandig en ontevreden rond. And the days when he was sad, he had down days, but we used to say he had bad days. Clara would come and always very tender. She'd put her arm around him and she said, Come on, papa, don't be sad. Look at all the people we've helped. Hij had depressieve dagen. Dan legde Clara haar arm om hem heen en zei... Papa, kijk naar al die mensen die we wel geholpen hebben. Maar hij was teleurgesteld. En ook Mary Bowen zegt dat hij eronder leed dat de grote erkenning uitbleef. Maar, zegt ze, dat lag ook aan hem. Zijn botte persoonlijkheid stootte mensen tegen de borst. Weet je, hij was een beetje Duits. En zo stierf hij. Onbevredigd, boos en gedeprimeerd. Waarom lopen we op te scheppen over ons tijdperk van wetenschappelijke uitvindingen... die zoveel geweldigs hebben opgeleverd? Als we uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat de mens... in de race naar materiële veruitgang en perfectie totaal vergat... wat de meest complexe en prachtige creatie is, namelijk de mens zelf. Zou de mens net zoveel tijd en energie besteden aan zichzelf... als aan wat hij produceert? Wat zou er dan een verbijsterende vooruitgang gemaakt worden? Denk daar eens over na, mijn vrienden. Then the method, Pilates method, was left like in limbo, in the sense that neither one of them ever made a will. Joe en Clara, die nog tien jaar bleef leven na zijn dood in 1967, hadden geen testament achtergelaten. Van wie was de methode? Een van zijn leerlingen claimde dat zij de erfgename was en verbood andere studio's de naam te dragen. Een rechtszaak maakte daar een einde aan. In the city of New York there was a very big trial in the year 1999 that ended in the year 2000, in which the method was declared generic, which meant nobody owned the Pilates method. En zo werd de Pilatus-methode door een gerechtelijke uitspraak van iedereen. En kan iedere sportschool zijn eigen Pilatuslessen aanbieden... met trainers die nauwelijks weten wat zijn methode is. Dat is soms een bittere pil voor degene die juist dicht bij de bron willen blijven. Thank you, Joe! Joe would be so pleased. He, he would be very happy that... It... This way and the people are so deeply interested. En Mary Bowen is ervan overtuigd dat Joe inmiddels gelukkig is, want hij komt haar niet meer achtervolgen in haar dromen, zoals hij na zijn dood jarenlang deed. I know he's happy. As I don't have to dream about him anymore. <laughs> Tijd en veruitgang zijn synoniem. Niets kan hen tegenhouden. De waarheid zal overheersen. Mijn werk zal zich vestigen en, als het zover is, zal ik de gelukkigste mens in Gods universum zijn. Mijn doel zal bereikt zijn. Naar de documentaire op zoek naar Jozef Pilatus. Uh, die u kunt bestellen door 7,5 euro over te maken... op de Giro 444600 van de VPRO onder vermelding van Pilatus. Dus 7,5 euro Giro 444600 uh, van de VPRO onder vermelding van Pilatus. Dit was een uh, documentaire van Juke Veninga, Techniek Barry Kamer. Robert Slingen las de teksten uit de boeken van Jozef Pilatus... Kijk ook deze week in de VPRO-gids voor artikelen over dit onderwerp... en, en vooral ook op onze website geschiedenis24.nl-ovt... waarop ook veel filmpjes en fotomateriaal. En nu we het toch over de site hebben. De telefoon Manix Kolhaas. Goedemorgen, Manix. Ja, dag Martijn. Goedemorgen. Als we toch naar de site gaan, wat, wat, wat raad je ons aan? Ja, wij doen nog een duit in het zakje over de onverwachte ruzie... die is ontstaan over ons nationale schaatscentrum... Oh, website, ja. Onze site, ja. Wordt het met meer Almere of meer? Nou, wij laten nog even zien waarom Thiel zo'n fantastische schaatsgeschiedenis heeft. Die al teruggaat tot 1890. Toen de Amerikaan Joe Donahue daar al een grote internationale wedstrijd won met maar liefst. Ja, 50.000 toeschouwers. moet je die gewoon om de heen zetten bij min 10. En daar had niemand last van. Uh, maar verder natuurlijk ook alle grote hoogte. daarna... Uh, Bewegend beeld van het Fries kampioenschap uit 1917, toen er nauwelijks een deelnemer pootje over kon. Uh, Nederlandse kampioenschappen natuurlijk met Art en Casey. Uh, Jan Bols, die in buitenbaan teveel reed. Arje Keulen, die wereldkampioen werd op haar eigen tiel En nog veel en veel meer. En dan zaten we alleen nog maar in het uh, tijdperk van het buiteneis. En wat mij betreft, dat het nieuwe diaf ook gewoon geen dak meer... en gaan we weer lekker uh, buiten schaatsen. Maar, ja, uh, Manix, jij als nationale ja. schaatshistoricus... moet de nieuwe baan in Friesland komen, mag het niet in Almere? Heeft Friesland het um, monopolie op schaatsen in Holland? Want de oude schilderijen komen toch uit Holland? Ja, het mag maar overal schaatsen in de en inderdaad aangelegd, tijdelijk. Dus daar kun je ook mooie wedstrijden houden. Het gaat alleen omdat we niet zoveel astronomische bedragen in uh, megaprojecten moeten stoppen waarvan we weer failliet is of dat de gebruiker en de bezoeker daar idioot hoge bedragen moet uh, voor betraven. is een volkswoord en dus moet het ook betaalbaar blijven en dus mag het ook allemaal wel een beetje kleingalig uh, uh, blijven. Trouwens, nog een leuk sportberichtje als we het dan daar even over houden. Het, het geboortehuis van Johan Cruijff staat te koop. Akkerstraat 32 in uh, Betondorp, Amsterdam. Er zijn plannen om daar uh, een ABC-museum van te maken. Een Ajax-Betondorp-Kruijff-museum. En dan mogen de van het Revers die daar ook wel een praatje in krijgen. Dat uh, allemaal te zien en te lezen op uh, geschiedenisvideo.nl. Oké, okay, Marks, bedankt voor vanmorgen. Zometeen in de perstribune praat Govert van Brakel met Lucille Werner. Dat na het nieuws. Wij zijn volgende week weer terug. Heel graag tot dan. En voor u nu een hele goede zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.